het gaat om maximaal 3000 euro. Daarvoor moeten ze op de website van DSB een aanvraagformulier invullen... dat sinds 10 uur vanochtend online staat. De curatoren van DSB lopen daarmee vooruit op de garantieregeling van de Nederlandse bank... waarmee rekeninghouders maximaal 100.000 euro van hun spaartengoed terugkrijgen. Het aanvraagformulier voor een voorschot blijft tot 4 november op de site staan. Het consumentenvertrouwen is de afgelopen maand gedaald. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het CBS... In maart werd een dieptepunt bereikt en tot september steeg het vertrouwen licht. Volgens het CBS is de lichte daling van de afgelopen maand het gevolg van de sombere berichten die naar buiten zijn gekomen op en rond Prinsjesdag en door het DSB-debakel. Daardoor zijn mensen de afgelopen weken iets somberder geworden over de toekomst. De Amerikaanse ambassade mag verhuizen van de Haagse binnenstad naar Wassenaar. Dat heeft de Raad van State bepaald. Belangengroepen voerden te vergeefs aan dat nieuwbouw in de buurt van Duindicht ten koste gaat van het milieu. Den Haag en de provincie Zuid-Holland willen dat de Amerikaanse ambassade uit het centrum van Den Haag verdwijnt. Het gebouw moet extra worden beveiligd en dat veroorzaakt veel overlast. Door de verhuizing naar Wassenaar is dat probleem opgelost. De Verenigde Naties willen dat meer dan de helft van de waarnemers van de Afghaanse verkiezingen wordt vervangen. Zo moet worden voorkomen dat in de tweede verkiezingsronde opnieuw grootschalig wordt gefraudeerd. VN-topman Ban Ki-moon zei tegenover de BBC dat zo'n 200 verkiezingsfunctionarissen medeverantwoordelijk zijn voor de fraude. De Afghanen gaan op 7 november opnieuw naar de stembus om te kiezen tussen zittend president Karzai en zijn uitdager Abdullah.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 zijn zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. Wegens verkoudheid heb ik een heese stem, zoals u ongetwijfeld al heeft gehoord. En uh, ja, wat uh, kan wat onduidelijk overkomen? En daarom heb ik Herman gevraagd me te ondersteunen bij dit programma. Nou Herman. Ook goedenavond, uh, lieve luisteraars. Het is een uh, primeur, we hebben nog nooit samen gepresenteerd. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe het, uh, hoe het gaat. Ik denk dat het een feestje gaat dat worden, Richard. Dat, het dat uh, wordt leuk. Zeker met zo'n uh, leuke gast erbij. Ja. Nou, we hebben vanavond een inspirerende gast die van ver komt, van Leiden. Ja, zo ver is het ook weer niet gelukkig. Tets klein. Tetske Klein. Tetske. Klein. Ja. En uh, Tetske is, Tetske is um, ja, zeg maar, een van de eerste mensen die met het Clarity-proces in Nederland werkt. Klopt, Klopt. dat? Ja, ja zeker. Ja. Nou, en wat het allemaal is en gaat worden, dat gaan we uitgebreid bespreken. De onderwerpen die vanavond aan bod komen die, uh, die zijn het Clarity Proces, wat is dat? Jeroen Kabal, dat is de grondlegger van het Clarity Proces, dat is een uh, Amerikaan van oorsprong. En wie is Klein? Nou, Natuurlijk besluiten we met de agenda en een mooi gedicht voorgelezen door onze gast. Wilt u reageren live in de uitzending? Dan is dat mogelijk door het volgende telefoonnummer te bellen. 023 57 30 393. Dus heeft u een vraag aan onze gast of aan ons of wilt u wat over het onderwerp vertellen? Aarzel niet en bel ons 5730393. Let op, bel is alleen mogelijk wanneer u aan een naar een li live uitzending luistert. Het is vandaag 11 oktober 2009. De inspirerende muziek die u vandaag in de uitzending hoort is aangedragen door onze gast. En onze gast gaat nu het eerste nummer aankondigen. Ja Richard, dankjewel. Nou, ik wil graag het uh, nummer Seven Seconds uh, aankondigen. Gezongen door Youssef uh, Nadoer en Nene Cherry. Uh, en ik heb het uitgezocht omdat het gewoon een hele lekkere swing heeft. En de tekst spreekt me aan dat uh, een kind als het geboren wordt... geen ideeën, geen concepten heeft. En dat pas uh, aangedragen krijgt als de million voices beginnen te spreken. En daar uh, ja, zijn identiteit misschien wel verliest... I'm a man who's a man who's a man who's a man a Hallo welkom Dank je. in de studio in uh, Zandvoort van ZFM. Leuk dat je er bent. Ja. Heb je een goede reis gehad? Ja, een goede reis gehad. Net even droog in het stukje hier naartoe lopen, dus dat was een cadeautje. Nou, oh, super. Ja. Nou, jij, uh, jij bent uh, hier vooral omdat uh, je alles weet over uh, het Clarity-proces. Mm -hmm. En we ja. zijn heel erg benieuwd. Oké, okay. ja, jeetje. Het Clarity-proces, het is een heel rijk proces... Het is voornamelijk een proces ontwikkeld om helderheid te krijgen over uh, zowel jezelf als de werkelijkheid. Nou, dat klinkt heel simpel, maar toen ik er eenmaal mee begon, heb ik er jaren over gedaan uh, voor, uh, voordat ik zover was. Uh, ja, dus misschien heb je een vraag. Ja, helderheid met jezelf. Um... Dat willen we dat niet allemaal? We hebben net even gemediteerd voordat we de uitzending deden. Ja. Welke soort helderheid met jezelf? Jij bedoelt ja. vast wat anders. Ja, eigenlijk het allerbelangrijkste als je met het clare proces aan de gang gaat. Is dat je helderheid krijgt over van de dingen die je ervaart. In hoeverre dat een gevolg is van je denkwereld. Dus Ergens in de diepte je eigen creatie. Of dat je werkelijk ervaart wat de werkelijkheid is. En die twee dingen blijken zo met elkaar verweven te zijn. Dat dat een hele klus is om het uit elkaar te Halen. Maar op het moment dat je daar wat helderheid in hebt, begint wel gelijk je leven er een stuk kleuriger uit te zien. Omdat de werkelijkheid vol kleur is, vol leven is. En je denkt vaak aan zich herhalende nachtmerrie van oude frustraties en problemen. Weet je waar ik nu een beetje aan moet denken? Aan red, ken je dat? Nee, nee. Um, waar is de R ook weer staan? Emotieve therapie. was waar staat de R ook weer? Rationele emotieve therapie. Oké. Okay. En ja, ik kan heel kort even uitleggen. Daar uh, zeggen ze van elke gevoel is een gevolg van een gedachte. Mm -hmm. En daarmee gaan ze heel erg uit elkaar rafelen. Wat is reëel? Mm -hmm. Wat zijn reële gedachten? Mm -hmm. En wat zijn de irreële gedachten? Ja. Volgens mij heb jij het daar ook over. Nou, ga misschien een heel stapje verder. Want ik zou willen zeggen, geen enkele gedachte is reëel. Alleen de werkelijkheid is de realiteit. En geen enkele gedachte kan ooit de realiteit zijn. Alleen maar een weerspiegeling daarvan. Maar is je gedachte niet je eigen werkelijkheid? En dus niet de werkelijkheid? Nee. nee, Als je gaat zeggen dat er maar één waar werkelijkheid is. En dat is nooit de werkelijkheid die in, je, in jezelf zit. Dan ben ik nou, het ik zou eens. het nog veel simpeler willen maken. Deze tafel hier is werkelijk. En mijn gedachte over de tafel. Of mijn idee dat het een tafel is. Bevindt zich in mijn denkwereld. En is niet de tafel. Ja. En zelfs al kan je zeggen. Dat is een realistische gedachte. Er is hier een tafel. Is het nog altijd niet die tafel. Okay, nou laat daar ik, heb ik het over. Laat Zo ik simpel. Laten we het andere ook uitleggen, anders snapt de luisteraar er niks meer van. Wat ik dus bedoel met reëel en eerreëel is dat eerreëel comfort een gedachte is uit trauma's. Zeg maar. Ik noem dat ook als belemmende uh -huh. overtuigingen. Uh -huh. Oftewel, die worden heel erg gekleurd door allerlei angsten. Uh -huh. En de reële gedachten worden totaal niet gekleurd en die zijn helemaal hier en nu. Uh -huh. Ook al zijn ze misschien absoluut gezien niet helemaal kloppend. Maar dat is even wat ik bedoelde. Ik snap heel goed wat je bedoelt. En, en als je met het Clarity Proces aan de slag gaat, maak je ook wel zo'n soort onderscheid. Voornamelijk omdat het heel belangrijk is om die gedachten die gevoed worden door angst, onbewust, oude trauma's, uh, te leren kennen. En daarmee in gesprek te gaan, zodat zich daar een ontspanning kan voordoen. Omdat voordat het zo ver is, je zeg maar ook niet uit die hypnose of die gevangenis die daardoor wordt veroorzaakt... überhaupt daar niet uit kunt komen. Ja. Reële of realistische gedachten... die zitten eerlijk gezegd... het waarnemen van de werkelijkheid niet zo in de weg. Nee, precies. Ja. Maar die is nog altijd niet de werkelijkheid. Ja, maar dat, vind ik, dat vind ik een semantische discussie. Nou, of ik, ik niet. Nee, maar ik niet. waarom niet? Omdat uh, als je de werkelijkheid wil ontmoeten... Mm -hmm. is het heel erg belangrijk toch te zien... dat alles wat je daarover denkt... een ander niveau is... En zegt de Clarity proces er iets over? Ja, heel simpel. Wat ik net zei van die tafel. Heel, heel, heel simpel, heel concreet. De tafel is de tafel. Die kan je ontmoeten met je zintuigen. Je kan ook over de tafel nadenken. Je kan ook over de tafel praten. Maar dat is niet hetzelfde. Hmm. Nou, Als je dat onderscheid eenmaal hebt. Dat heeft geen oordeel van beter of slechter. Alleen een uit elkaar halen. Want het is ook heel belangrijk en heel fijn. Dat je erover kan praten. Want als je wat verder wil in het spirituele. Dus dat je de werkelijkheid van de tafel wilt gebruiken als ingang, als deur... naar een diepere werkelijkheid van de eenheid, van het zijn en van het bestaan. Dan kan je dat toch niet via je denken benaderen. Ook al ben je nog zo intelligent. Mm -hmm. Dan zal dat toch gaan via die tastbare werkelijkheid. En vandaar dat dat onderscheid toch voor mij meer is dan alleen... Oké, okay, dus dat is past echt bij het clarity-proces om die, dat onderscheid daar wel te maken. Daar ook te maken. Dat ja. andere onderscheid is ook heel belangrijk. Daar hebben we het ook veel over. Maar het eindelijke doel is toch in de werkelijkheid dieper door te dringen. En uiteindelijk tot een ervaring te komen van eenheid waarin gedachten überhaupt niet meer een rol ja. spelen. Nou, we hebben het al heel vaak over het klaartijdproces gehad, maar mensen hebben nog geen idee in dat trouwens ook niet. Jij, ik heb helemaal geen glo idee. Wat is het kleartiproces? Kun je dat even met, aan gewoon leken zoals wij uitleggen? Uh, ja, ik vind dat zelf dat het, waar we het nu net over gehad hebben, er wel al heel veel over ja. zegt. Hè? Misschien uh, verder willen bestaat we wel het weten. natuurlijk ook uit allerlei concrete oefeningen die je doet. Ja, misschien willen we dat wel weten. En, en, en, en, en voor een groot deel, gek genoeg, omdat ik maak juist dat onderscheid tussen de werkelijkheid en het denken, maar. We willen denken juist ook heel goed leren kennen. Daar heel goed mee over weg kunnen. Als het ware je eigen onbewuste en je denkwereld... niet meer als een vijand beschouwen... als iets wat jouw leven in de war stuurt... maar als een vriend, als iets wat jouw leven verrijkt. Mm -hmm. Dus we besteden veel aandacht aan... Uh, je denkwereld te leren kennen. Daar gebruiken we allerlei technieken voor. Uh, associatieve technieken, regressietechnieken... dialoogtechnieken. Uh, verschillende technieken. En daarnaast... Uh, gebruiken we meditaties... en vooral ook zintuigmeditaties... en ademmeditaties... om die opening... buiten je denken om... via je zintuigen en... wat ik dan wel gewoon mm -hmm. bewustzijn noem... wat niet je denken is... Te, ook te openen. Dus we bewandelen allebei die wegen. Nou, volgens mij is dit een prachtig moment... om even een... Uh, ik zou zeggen adempauze... maar <laughs> gedachtenpauze even te laten... voor het volgende nummer... En nou, en dan gaan we straks even daarop door. Is dat het wel kan wel heel het goed een heel adempauze goed, ja. zijn. Want Deze muziek uh, die we nu gaan draaien van Janni. Het nummer In The Morning Light. Dat is heel goed geschikt om uh, een ademmeditatie op te doen. En zelf heb ik het gevoel bij deze muziek. Dat als je bij je adem bent. Eigenlijk vrij snel ook je hart begint te ontspannen en te openen. Dus mocht iemand zich roepen voelen. Ga ja, ik roep de luisteraars op. Allemaal ademen. Welkom lieve luisteraars. We hadden net met Tierske een discussie over het Clarity-proces. Of eigenlijk was ze dat aan het uitleggen. En uh, nou, het begon toch behoorlijk pittig te worden. Dus vandaar dat we even muziek hebben neergezet. Um, waar we gebleven waren is uh, dat het Clarity-proces met een aantal technieken wordt uh, beleden. zeg maar. Ik heb meditaties gehoord. Nou noem ze allemaal nog maar even op. Uh, we gebruiken regressietechnieken, onderzoekstechnieken, associatietechnieken en ook... Uh, lichaams uh, emotioneel lichaamswerkachtige technieken om de denkwereld beter te leren kennen en dat klinkt een beetje abstract maar als ik denkwereld zeg dan bedoel ik ook de hele emotionele wereld alles waar je, waar je stress en je spanningen vandaan komen je, de pijn in je schouders en aan de andere kant gebruiken we technieken om je te openen voor een, een direct contact met het hier en nu met als eerste inzet je zintuigen en als tweede de adem en daarmee je bewustzijn dus eigenlijk hoort je een beetje een tweetrapsraket afvuren. Ja. Eerst uh, om je vrij te maken. En dan gebruik je regressie en emotioneel lichaamswerk. Dat soort werk mee. Ja. En als je op een gegeven moment redelijk schoon bent. Dan ga je techniek uh, gebruiken om je te openen. Ja. Het als, je, het, als je het op, een, op een, als je het een mooi schema zou willen maken. Zou het er zo misschien uitzien. Maar in, in de realiteit wissel je dat eigenlijk voortdurend af. Oké. Okay. Uh, dan met het een en dan met het ander. En het, en het versterkt elkaar. Het, het het ondersteunt elkaar. Ja. ja. ja. Het, het klinkt haast op sommige fronten een beetje therapeutisch, maar wat vind jij? Ja, ik uh, sta uh, mezelf uh, enorm te verbazen hier wat ik allemaal langs me heen krijg. Want jij zei toen we dus over de duo-presentatie kregen: jij kent het een beetje, want ik doe het bij Speaking Circles en uh, je bent er een beetje in thuis, maar ik hoor hier termen dat ik denk van oei, oei, oei. Um, ja, denkwereld en dan stress en dan uh, pijn in het lichaam. Nee, ja. ja, dat is oorzaak en gevolg. Of ben ik het nu aan het heel ja? erg eenvoudigen? So, nee hoor, zo simpel is het vaak wel. Als je uh, spanning hebt, als je angsten hebt. Ook al zijn ze onbewust of al zijn ze heel klein. Die kunnen ertoe leiden. Dat nou noem maar heel simpel. Je schouders eigenlijk altijd wel wat aangespannen zijn. En als dat uh, jaar in, jaar uit, dag in, dag uit doorgaat. Dan krijg je daarvan die fijne knopen. En dat gaat op een gegeven moment gewoon pijn doen. En zo, als je zeker wat ouder wordt, heb je natuurlijk in je rug vaak een aantal punten waar, dan, waar het vastloopt. En dan uh, kan het naast dat je gewoon massages doet en, uh, en oefeningen ook ontzettend helpen... om te kijken wat daar in, in diepere onbewuste lagen eventueel aan de grondslag ligt. Oké, okay, maar ik bedoelde, wat is dan het verschil tussen die therapie en het clarityproces? Um, welke therapie bedoel je precies? Nou, gewoon uh, bij, ja, als het is, uh, oorzaak en gevolg, dat, dat is eigenlijk met alles. ja. Zo is het. En als je jezelf wil leren kennen... en dat, dat, dat is in het clarity-proces... Uh, ja, als je daar nieuwsgierig naar bent... dan ben je in het clarity-proces op de goede plek, zeg maar. Dan uh, is het ook heel fijn... als je die uh, oorzaak- en gevolgketenen binnen jezelf leert kennen. Voornamelijk met doel om ook ontspanning uh, teweeg te brengen. Waar we het even in het begin al over hadden. Dat het eigenlijk ontspanning is. Uh, innerlijke rust die dat vermogen om je te openen naar de werkelijkheid... wat uiteindelijk het doel is, ervan, tot bloei te laten komen. Die moet je even herhalen, want ik kon hem niet meer pakken. Het vermogen wat je in je ja. hebt om je te openen naar de werkelijkheid... Ja. Dat, kan je tot, dat kan zich ontplooien op het moment dat je, je redelijk ontspannen voelt. Ja, hè? Dat, Als je dat, denkt, ik heb problemen en ik moet problemen oplossen... en ik zit hiermee en ik zit daarmee en mijn lijf zit niet lekker in elkaar... dan kan je je niet bezighouden met... Uh, Simpele ja. dingen als uh, hoe voelt de tafel of wat is de kleur dus van de bloem. Even plat gezegd, als je stress voelt, dan kun je niet openen. Dat is heel moeilijk. Ja. Is heel moeilijk. Dus het is heel zinvol. Vandaar dat we het ook zo afwisselen om ontspanning aan te brengen in je denkwereld. Wat onmiddellijk verbonden is met ontspanning in je lichaam. Want denkwereld, dan bedoel ik ook de meer onbewuste processen die je hebt. En vanuit die toestand je te openen naar het hier en nu. En in het hier en nu ja, is het vaak heel simpel en heel rijk... En dat ontspant je dan meteen nog weer wat dieper. Ja. En dan kan je vaak ook weer bij laagjes in jezelf komen die er anders niet waren. En zo versterkt het elkaar. Ja, dat snap ik. En dan gaat het zo gezamenlijk zo naar beneden toe. is een gezamenlijke verdieping. En, rug is en dan rug je steeds zuiverder en ook steeds, steeds opener. Opener en, en ontspannender. En dan je dichter bij jezelf. Ja. Even heel praktisch. Hoe lang doe je een sessie... Nou ja, er zijn uh, meditaties, dat is een avond. Ja. Een avond die duurt dan twee uur, waarvan één uur gemediteerd wordt. En je hebt workshops, en die variëren van drie dagen tot drie weken. En dan ben je continu aan het clarity-processen? Ja. Met drie weken? Ja. En ik kan me voorstellen dat er dus heel veel workshops, emotioneel lichaamswerk, regressie, mediteren, dat soort dingen ook in zitten. Het maakt er allemaal deel van uit. Maar het is eigenlijk een, een, een langzame verdieping van die ontspanning. En daar ja. is het ook fijn om daar rustig de tijd voor te nemen. We zitten dan ook graag in plekken waar de natuur wat, nog wat ongerept is. Waardoor je daar heel veel steun krijgt van de natuur. Van bomen, van struiken, van stenen. Z zou het flauw en zijn? alles wat is. Zou het flauw zijn? Hè? Je had het over een tweetrapsraket. Mm. De eerste is om je leeg te maken. En de tweede is om je te openen. Alleen mm -hmm. doe je dat parallel. Mm -hmm. Maar zou je kunnen zeggen dat het eerste deel om je leeg te maken, de regressie en dat soort dingen. Mm -hmm. Eigenlijk is dat dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als de klassieke therapie, coaching, ja. dat soort werk. Dus dat het, is. Het heeft het er je... zeker verbanden mee. Ja. ja, dat heb je dus zeg maar waarschijnlijk geleend uit die uit die richting. Ongetwijfeld. Ja. ja. En dat andere, dat hebben jullie zeg maar, toegevoegd. En dat parallele proces is ook zeg maar, ja. een soort toevoeging. Nou, ik zou daar ook gerust zeggen dat dat ook geleend is, hoor. Ja. Dat, uh, alles bestaat, min of meer al. Jeroen heeft het eigenlijk weer op een hele eigen wijze bij elkaar gevoegd. En dat vind ik ook de kwaliteit van dit proces. Dat dat op een hele mooie manier bij elkaar is gevoegd. Waardoor die versterkende, verdiepende werking plaatsvindt. Meer dan als je of alleen maar het één het uh, therapeutische deel zeg maar, of alleen maar het andere, het meditatieve aandachtsdeel naar het hier en nu zou doen. Nou, je noemde de naam Niroo al, Niroo Kabbal. Ja. Daar gaan ja. we het volgende blok uh, over hebben. We gaan nu even naar muziek luisteren. be Until it is their season As we would not be here Unless it was our destiny What you were Als u ons wil bellen, dan kan dat. Ons telefoonnummer is 5730393. Dus wilt u wat kwijt of heeft u een vraag aan onze gast? Bel ons 5730393. En let op, bellen kan alleen bij een live uitzending. Het is vandaag 11 oktober. Oké. Okay. Uh, nou, jullie hebben net ge, we hebben net geluisterd naar Eva Cassidy. Het is uh, een zangeres waar ik heel dol op ben. En vooral dit, uh, dit lied. I can only be me. Want in de kern draait het daar misschien wel om. Dat, uh, wanneer loopt het spaak? Is als je liever iemand anders bent. Of ergens anders bent. Dan waar je bent en wie je bent. En uiteindelijk als je het over die ontspanning hebt. Dan is het eigenlijk ja, het vinden van die diepe vrede. Dat je bent wie ja, je bent. De Beatles zeiden dat al. Hè? Met yesterday was het maar gisteren. <laughs> ja precies. <tien> ja. de relatie nog wel was. Bedoel ja. je zoiets? Ja dat bedoel ik. Ja. En het, het, ook haar stem en de warmte van haar stem uh, raakt me enorm. Ja dankjewel. Uh, we waren bij uh, Jeru Kabal, de grondlegger van de clarity wat, ja, Wat zou je erover willen ja, vertellen? Ja, ik, ik heb hem ontmoet in 1993, denk ik. Uh, was zelf helemaal niet op het spirituele pad. Maar uh, had een mijn tweede kind uh, gekregen, een jaar... En, uh, was geheel verfrommeld tot een moeder. Er, was, er bestond daar buiten helemaal niks anders meer. Zoals dat gaat. Over bewustzijn. Uh, ja, precies. Nou, ik denk dat dat ook goed is. Het is gewoon, denk ik, ook iets wat in je systeem zit. Dat, ja, dat, dat... dat zou je bedoel, Daar ga je helemaal voor. Daar vind. ga je helemaal voor. Dat is de bedoeling ook. En op een gegeven moment begint er weer wat uh, licht van de buitenwereld binnen te schijnen. Ik had een goede vriendin. Daar heb je ook vriendinnen voor. Die zei: Jij, jij moet eens wat, wat anders gaan doen. Ga maar eens mee. Ik, uh, ik heb iets leuks. Uh, een leuke meditatie, ga maar eens mee. Nou, dat bleek die quantum light breath meditatie te zijn. Zo'n ademmeditatie die bij het clarity proces uh, hoort. En ondanks dat ik uh, het allemaal maar een beetje raar vond. Uh, want je ging heel intensief ademen. En er kwamen allemaal emoties los. En nou ja, hé hey, moet je lief, wat moet ik hier nou mee? Maar ik was wel na twee uurtjes later een stuk opgeknapt. De wereld zag er weer een stuk uh, vrolijker en helderder uit. Dus ik dacht nou... Daar wil ik wel meer van weten. En toen kwam Jeroen Cabal naar Nederland voor een introductieworkshop van drie dagen. Daar heb ik me ingeschreven. Hmm. En ja, dan denk je natuurlijk, uh, daar komt hij dan, hè? de meester. Het zal wel wat uh, zijn. Ja, wat een Vol heeft, verwachting. Uh, Jeroen Kabal, ja, een boek Helderheid. Uit dat je zegt van, uh, maar ik had toch een boek, een uh, foto van hem gezien of niet? Ja. Het boek heet Helderheid. Misschien is dat al een uh, hele inspirerende ja, het is, het is. titel. Ik zou meer zien bij in zo'n zo'n kistop, Palace ja. uh, uh, bijeenkomst van, van die religies daar in Amerika. Wat denk jij? Ja, uh, het ziet er heel spiritueel uit. Ja. Heel met Maar het bijzondere was de allereerste keer bij die allereerste workshop was hij doodziek. Oh, Dus daar kwam iemand binnen die nauwelijks op zijn benen kon staan en die ook nog heel klein was. Dus in eerste instantie dacht ik, nou, is dit het, weet je wel? Daar zit ik dan. Ik denk, na, nou, die drie dagen die overleef ik wel. Hoeveel mensen waren dat dan? Nou, twintig denk ik ongeveer. Mm. Niet zo'n grote Dus de, grote groep. de was nog niet uh, enorm. En dat, dat heeft het ook nooit gekregen. Mm. Dat, dat past op een of andere manier niet zo bij dat proces. Uh, en toen hij eenmaal ging zitten en ging vertellen waar het over ging. Toen uh, ja, was het net alsof er een lichtje van binnen aanging. Uh, hij zei gewoon heel eenvoudig. Uh, wat ik net ook probeerde te vertellen. <laughs> hij deed het vast nog veel beter. Dit is de werkelijkheid en dit is je denkwereld. En ga eens goed kijken als jij leidt, als je ergens onder leidt... of dat überhaupt wel iets met de werkelijkheid te maken heeft... waar je op dit moment in bent. Dus ook niet realistische gedachten van... hoe is het met mijn baan, hoe is het van mijn relatie. Nee, de werkelijkheid echt waar je nu zit... en wat er nu op dit moment onder je voeten ligt, om je heen is... of komt het door al die gedachten die je over je leven hebt? En dan is het antwoord eigenlijk altijd... verdomd, het komt door die gedachten... Nee. En ik ben dus aan het lijden om iets wat op dit moment in ieder geval niet hier aan de hand is. Dus als ik iets kan doen aan die denkwereld, als ik daar ontspanning in kan aanbrengen... dan kan ik heel veel voor mezelf betekenen. En dat heeft hij mij aangereikt. Hoe was het ook weer? Mens leidt het meest aan het lijden dat hij vreest? Precies. Ja, zo is het. En het is een heel, heel gemakkelijk gezegd. Uh, en het ligt wel iets ingewikkelder, omdat de meeste van die angsten kan je niet echt goed bij. Ze zijn te onbewust. En ja. vandaar ook dat hij handreiking in geeft... om in contact met je onbewuste te komen... zodat je die onbewuste angsten kunt zien. En op dat moment kan je ook veel makkelijker zien... dat ze niet in de realiteit zich werkelijk afspelen. Zegt een belemmerende overtuiging jou wat? Zegt Jowen, die ja ja. Um, je hebt het over angsten... maar ga ja. je ook uh, op zoek naar belemmerende overtuigingen in je onbewuste? Ja, belemmerende overtuigingen zijn vaak gevolgen van oude angsten. Ja. En dat zijn conclusies die je hebt getrokken... besluiten die je hebt genomen... Op grond van... En dat doe je tijdens een meditatie? Tijdens meditaties, tijdens regressietechnieken, tijdens zelfonderzoek. Dat benaderen we van verschillende kanten. Vandaar dat die workshops ook niet één dagje zijn. Maar bijvoorbeeld een introductieworkshop van drie dagen. Want iedereen heeft ook weer verschillende ingangen waarmee hij het makkelijkst bij kan. En die, die gebruik je ook. De een werkt beter via het lichaam. De ander via emoties. De ander via gewoon intelligent uh, onderzoek plegen. Via associaties dieper naar binnen gaan. Hmm. En uh, dat wordt allemaal ingezet. Heb je ongeveer genoeg verteld over Jeroen? Of... Nee, uh, ik nou, nooit, wat, maar... ik, wat ik nog wel leuk vind om te vertellen... is dat het een heel bescheiden iemand was. En, ja, en omdat, omdat jij foto. nu net ook zei van die, van die grote aanhang... het interesseerde nee. hem geen biet. Hij zat er voor jou. Uh, en hij sprak liever met een kleine groep mensen... dan, de de, grote dan groep. een grote groep mensen. En uh, ja, zo is het nog steeds. Het is, het is, het is, het is, een, het is klein, maar fijn. Volgens mij ben je ook heel bescheiden of niet? Nou, dat laat ik aan jou over. Ja, moet ze nu ja of nee zeggen? Hè? Dat, dat zijn we niet. Ja, zal ik het volgende ja. muziekje aankondigen? Uh, dan gaan we nu luisteren naar uh, een stukje uit het Requiem van Foray. in Paradisum. En uh, ja, uh, dat is uiteindelijk als je ogen open gaan waar we zijn. Um, ja, lieve luisteraar, we zijn uh, in de studio en we hebben de gast uh, Teeske Klein over het uh, Clarity-proces. Um, Richard. Um... Ja, we hebben een beller, Herman. Oké, okay, dat is Ik, leuk. Ik uh, begreep dat het... Edwin, klopt dat? Ja, ja, Edwin. Hi, Edwin. Waar, Hi. waar woon je? In uh, welke stad? In Haarlem. Hi, nou, welkom. Uh, jij, jij kende... Uh, in het vorige gesprekje, zei je dat je Teetske kende, klopt dat? Ja, ja, ja. Ik heb, wel eens, uh, ik heb wel eens bij haar in een training... Nee, ze heeft wel eens uh, bij een training van mij gezeten. Oké. Okay. Ja, dat klopt, uh, tegen. Ja, ja, ja. ja. Je, je hebt toen een training gegeven aan de trainersgroep. Weet je nog, Edwin? Ja, dat klopt. Dat was een hele ja. mooie dag. Oké. Okay. <laughs> en ja, hoe lang was dat, dat geleden? Was. Nou, dat is denk ik een half jaar geleden, zoiets. Zou ja, ik precies precies. Meer weten. ja, misschien ja. wel langer. Ja. Nee, heb je hebt indruk gemaakt, even. Nou, goed om te horen. <laughs> Heb je een vraag voor uh, Tedgen? Um, ja, de vraag is: uh, um, als je zeg maar het even heel moeilijk hebt, en, uh, uh, ervaar jij ook nog in deze toestand dat je dat je het toe heel erg moeilijk hebt? Ja, natuurlijk. Ja. En hoe ga jij daarmee om? Ja, als je, ik denk dat het bij het mensenleven hoort. Dat je af en toe het heel moeilijk hebt tegen dingen aanloopt. En uh, hoe ik er nu mee omga is dat ik dan uh, even een moment stilte neem. En uh, met, bij mezelf ga kijken wat is eigenlijk de wortel van dat, dat ik het moeilijk heb. Waar heb ik het eigenlijk precies het moeilijkst mee. En ja natuurlijk door de training van het clarity proces die ik heb. Uh, kan ik dan vrij makkelijk komen bij die wortel die soms uh, ligt in... in in hele oude stukken uit, uit het begin van mijn leven. Soms uit, uit andere levens. En uh, ja, als ik daar de angel uh, uit kan nemen... Uh, dan uh, kan ik me heel goed weer openen naar het hier en het nu. En dan uh, zie ik de, de ondersteuning die ik van daaruit krijg. En op een of andere manier komt dan weer het vermogen terug om te handelen. Vanuit je, vanuit je eigen kracht. En ik ervaar dat als een... Uh, ja, een vrij simpele manier om het lijden te stoppen. En uh, komt het op dat punt dan ook uh, niet meer terug? Of merk je nog van nou dat het toch wel misschien in een in wat andere vorm weer terugkomt? Hangt heel erg af van uh, hoe, hoe wakker ik ben. <laughs> Als ik uh, goed in mijn vel zit en ik ben lekker wakker, dan, uh, dan er zijn er wel ongemaksmomenten. Maar dan ben ik er zo, ja, zo vanzelfsprekend bij dat het niet tot tot echte somberheid of lijden leidt, maar ja soms dan uh, dan uh, zit je wel eens niet zo goed in je vel je werkt te hard of je je, je, je, je je slaapt wat minder en dan uh, verwaarloos, verwaarloos ik het ook wel eens en dan moet ik er weer even wat, uh, wat beter voor gaan zitten wat er bij mij dan opkomt uh, Tesske is, um, is er misschien één simpele techniek die je nu aan Edwin kan vertellen en die alle mensen natuurlijk die luisteren kunnen doen, waardoor je even een stapje kan maken. Ja, ik denk dat er een vrij simpele techniek is. Dat is jezelf twee vragen stellen. Um, waar maak ik me op dit moment het meeste zorgen over? En dat je dat echt even benoemt. Naar binnen gaat, je gevoel volgt. En die vraag stelt, waar maak ik me nu echt ten diepste het meeste zorgen over? En dat formuleren, echt formuleren. En dan je ogen open doen en de vraag stellen. Wat is hier nu? En dan kijk ik om me heen. En dan, dan zie ik bijvoorbeeld dat mijn huis hier is, dat mijn, mijn stoel hier is, dat mijn, uh, het bestaan hier is, dat, dat het leven hier is. En dan kan ik dat onderscheid uh, maken en dan tegelijk ja, meteen uh, voel ik me wat beter. Dus ik hoor je zeggen van, waar maak je zorgen om dat heel erg toe te laten? Heel erg toe te laten. Als dat ware af te zetten tegen, nou als je dan je ogen open doet, en wat heb je nu? Ja, je ja. een vrouw of, of een man... Ja. In je huis en misschien een leuke baan. Ja. En, en, dat en niet het alle... een om het ander weg te maken. Zeker niet om te zeggen: mm -hmm. mag, mag me niet zorgen maken. Maar het is een beetje als je, als je een koekje hebt met een gat erin. En als je zomer bent, zie je alleen maar het gat. En nou ga dan ook even naar dat gat. Maar open daarna je ogen en dan zie je weer het koekje. En is het koekje misschien wel een gat, maar je hebt wel een koekje. Ja. Kun je er wat mee, Edwin? Ja, nou, ik ga het proberen. En als het niet lukt, dan kan ik altijd nog een koekje nemen. Ja, eet je, het koekje op. <laughs> Oké, okay, ja, we zitten een beetje krap in de tijd, Edwin. Dus we moeten er uh, helaas uh, even door. Heel erg bedankt dat je uh, hebt geluisterd. En, uh, of dat je luistert en dat je gebeld hebt. En uh, nou, we spreken elkaar ooit nog eens. Oké, okay, graag gedaan. Tot... Bedankt, Edwin. Dag Edwin. Dag. Dag. Ja. Teske, dan hebben we nog twee minuutjes om de vraag te beantwoorden waar elke luisteraar maar op het puntje van zijn stoel zit. Oh, ja? Wie is Teske? Oh jee oh jee oh jee, ja wie is Teske? Ja. ja, dat is iemand die hier zit en die uh, die dan uh, ja die vraag hier beantwoordt. Ik krijg nu een heel erg kleret proces antwoord <laughs> ja. Maar wat wil je we gaan weten? Gaan we wil je we weten of ik kinderen heb of wat, nou, ik, wat ik doe wat, voor mijn werk? Begin, of... Nou weet je wat begin maar even gewoon, wie? Wat is je website? Mijn website, oké, okay, mijn website is uh, tsuki.org s -u k Ja, en daar zet je dan www voor. En daar zet je www. Maar ook als je ja. dat niet doet, kom je er ook vanzelf op. Ja. Nou, beeld u wat extra informatie wat vanavond niet aan bod is gekomen, kunt u altijd nog via de website kijken. En dat staat ook op onze website. Dus heeft u het niet gehoord, kijk dan op www.inspiratieradio.nl bij Uitzending Gemist. En daar staat ook deze website vermeld. Um, jij bent, begreep ik, de, ongeveer de enige vertegenwoordiger van het Clarity-proces, klopt dat? Ja, maar gelukkig niet voor lang. Want er zijn nu zeven mensen in opleiding waarvan er al twee afgestudeerd zijn... en vijf op het punt staan om afgestudeerd uh, hmm. te zijn. Dus uh, daar gaat gelukkig het een en ander in uh, veranderen. En leid jij die mensen op? Ja. Oké, okay, dus ja. je bent ook een beetje een uh, trainer <laughs> in Nederland. Ja, noodgedwongen. Er zijn wel meer mensen in Nederland die het Clarity-proces kennen en die er ook mee werken... Uh, maar de meesten combineren het met ander werk. Uh, en uh, ja, ik ben denk ik ongeveer de enige die het heel puur aanbiedt. En als iemand nou... een Proefworkshop wil doen, een avond of zo. Hoe, hoe en waar kunnen ze dat? Staat dat op je website? Staat op mijn website, bijvoorbeeld vrijdagavond 8 januari is er een uh, introductieavond voor de Quantum Light Breath, dus de meditatievorm uit het Clarity Process. En eind januari, um, ik geloof 28 januari tot en met 31 januari, is er zo'n introductieworkshop in Leiden. Oké, okay. kom je wel eens hier in de buurt? Zandvoort. Nou ja, Haarlem, Heemstede. Haarlem is, uh, ook maar. Hmm. Op dinsdagavond hebben we meditatieavond in Alkmaar. Aanstaande dinsdag? Uh, aanstaande dinsdag niet, dat was afgelopen, afgelopen dinsdag. Um, en daar is ook in januari weer een introductie. Maar als mensen de Quantum Light Press al enigszins kennen... of gewend zijn aan andere dynamische actieve meditaties... dan kunnen ze daar meedoen. En ik denk dat de eerstvolgende meditatie in Alkmaar is uh, begin oktober. De eerste okay. dinsdag in oktober. Nou luister uh, eens. In november, sorry. De eerste dinsdag in november. De eerste dinsdag in november. Anders kijkt u even op www.tsuki.org. Ja, en dan op, kunt u dat uh, vinden. Of op Centrum Zenit. We zitten in Centrum Zenit. Het is misschien wel bekend voor de okay. Alkmaarders en omgeving. Dan kunnen ze daar ook uh, de weg vinden. Zou jij het uh, volgende nummer willen aankondigen alsjeblieft? Ja. Uh, volgende nummer is van uh, Robbie Williams, Eternity, ja, ook een heel mooi nummer. En uh, ja, het gaat over het uh, vinden van je vrijheid Close your eyes so you don't see you cry, I can't promise I will heal you, but if you want to, I will try, I'll sing this summer serenade, the past is done, we've been betrayed. too Dat was Robbie Williams met uh, Eternity. En we gaan nu verder met de agenda. Um, aanstaande dinsdag is er, woensdag is er een Ananda-lezing door Marian van Beuken over uh, hooggevoeligheid. Uh, hooggevoeligheid als kracht. Het is in de doelenzaal van de Centrale Bibliotheek in Haarlem. Let op, een nieuwe zaal. Dus niet de doelenzolder, maar de doelenzaal. Van 8 tot 10. Um, nou, kaarten verkrijgbaar bij Ananda, Nieuwe Tijdswinkel. Organiseert door Herman Arms? Organiseerd yeah. door mij persoonlijk, jazeker. Um, er is een speaking circles workshop door uh, collega Richard. Richard Buitenhek. Dat is in Zandvoort op donderdag 15 oktober. Het begint uh, om 19.20. Het is een hele vriendelijke prijs. 15 eurotjes. Koffie, thee zit erbij met wat lekkers. En voor assistentie van? Herman, Herman. Weer. uiteraard weer. Jee, het lijkt wel een one-man show hier. Ah. Uh, dan is er nog een, uh, een cursus uh, geïnspireerd... Uh, communiceren. Daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst naar een med meditatietraining, Spelen met Meditatie, door Barbara Prestana. En ja, uh, Barbara is een algemeen bekend persoon in Zandvoort ook. Iedereen die kennis wil maken met meditatie of meditatieervaring uh, wil verdiepen, kan daarvoor naar Ruimte voor Balans in Haarlem, in de Haagstraat nummer 11. Het is acht dinsdagavonden van 27 oktober tot en met 15 december, van half acht tot uh, half tien. En uh, je bent een welkom vanaf kwart over zeven met koffie en thee. Er is een Ananda-lezing door Geert Kimpen in de Maand van de Spiritualiteit. Dat is november. Uh, de lezing heet Stap voor Stap: Van Wens naar Werkelijkheid. En ook die is in de Doelenzaal van de Centrale Bibliotheek in Haarlem. Uh, van 8 tot 10 op dinsdag 10 november. Kaarten 10 euro, ook verkrijgbaar bij Ananda Nieuwe Tijdswinkel. En Haarlem Herman als ik zijn daar aanwezig. Ja, dat wordt een hele mooie lezing. Geïnspireerd com uh, ge te communiceren met uh, Richard Buitenhek, een communicatietraining, uh, is in Zandvoort van donderdag 12 tot en met zaterdag 14 november. Uh, voor informatie.